Raymond Seree Cremon, met het NOS-journaal. PvdA-kamerlid Mark is door zijn getwitter onder vuur komen te liggen. Hij plaatste een foto met leiders van verschillende Europese rechtse partijen... met eronder de tekst, dit zijn de grootste antisemieten. Op de foto staat onder andere Geert Wilders. Nu zegt Marcoes dat hij anderen op de foto bedoelde en niet Wilders. De tweet van Marcouche was een reactie op de kritiek dat het Kamerlid vandaag meeloopt in een demonstratie in Amsterdam... tegen racisme en antisemitisme waar ook rapper Appa een toespraak houdt. Die is berucht wegens antisemitische uitlatingen. Marcouche schreef op Twitter dat Appa vooral een grote straatvlegel is, maar dat hij nog te onderwijzen is. Wilders noemt Marcouche in een reactie een zieke man met een zieke geest.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 In de Italiaanse stad Bologna hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de maffia. De demonstranten riepen leuzen tegen de maffia en tegen de instituties die hen beschermen. Aan de demonstratie werd deelgenomen door onder andere burgemeesters, politieagenten, kinderen en familieleden van slachtoffers van de maffia. Dan het weer, vooral in het oosten vanmiddag plaatselijk ik nog een bui. In het westen droog, af en toe zon. Temperatuur 9 graden, maar door de noordelijke wind voelt het wel kouder aan. Morgen is het droog, geregeld zon, maar dan is het iets frisser dan vandaag. Dit was het ZFM verkeersupdate. De verkeersupdate. van de ANWB. Er staan files op taal 4, de A richting Amsterdam, bij Hoofddorp 2 kilometer door werkzaamheden. Op taal 5 van Hoofddorp naar Amsterdam, bij het Raasdorp 2 en bij de werkzaamheden. Op taal 13 Rotterdam Den Haag, in beide richtingen bij Berg en Rode 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 CFM in 2015 al 25 jaar. Live. CGFM. met, met. u. Zandvoort op zaterdag. I want you to want me.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 Dit jaar bestaat de viniljaren bij CFM. Uh, vijf jaar alweer, uh, Albert Young. En, ja, en dat gaat uh, binnenkort uh, gevierd worden, hè? Op 1 april, liefhebbers van Viniel, zet het vast in uw agenda. Op 1 april vanaf 2 uur tot 5 uur live vanaf locatie. Uh, waarom zei ik dat nou? Omdat ik uh, deze plaats van Sherry Roth uh, in uh, vinil heb... Oh, Oké, okay, nou, en in die evenin, door hem bij CFM. Dan neem je die dus 1 april mee naar uh, Ruud Jansen... want hij is namelijk de, de, de presentator van het programma Vinyljaren. Een grapje zeker, hè? Het is een, <laughs> het is een lustrum. Vijf jaar uh, Vinyljaren op uh, CFM... elke woensdagmiddag van 2 tot 4 live te beluisteren en te bekijken... Uh, hier aan de tolweg 10a. Ja, goed, volgend weekend: Sportfeest at Zandvoort. Nou, luisteraars, ik haal ja, hem er even uit uit de evenementenagenda. Want het, is toch even, uh, ja, het wordt een ongelooflijk sportief weekend in Zandvoort. Zandvoort staat bol van de activiteiten.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 Uh, uh, van een interview voorzien en hoe ze het hebben gevonden... hier in ons prachtige dorp Zandvoort. Tussen twee en vijf uur. Op locatie. Goed, en nogmaals 1 april van, van twee tot vijf live op locatie. Vijf jaar vinyljaren met samengesteld en gepresenteerd... door onze collega Ruud Janssen. Echt een grappenmaker, hè, jij? <lacht> Dat blijft zo. Hé, hey, Albert-Jan, oh jij ja. komt vaak buiten de gemeente gres, hè met de auto. Hangt er vanaf. <lacht> ja. uh, weet jij waar de A10 uh, ligt?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 Heaven. Push button heaven Capturing memories from a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 Ga er rustig voor zitten. John Jeff en de Blackhearts komen eraan met Island Rock and Roll. home where we can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 NL. Nou, de morgenochtend gaan we weer heerlijk wandelen... en wel de 10.000 stappen van de Zandvoort. Startpunt is en in de Houde halt aan de Vondelaan 2B. Dat begint om 10 uur en dat gaat allemaal door tot 12 uur morgen. Meer informatie over de 10.000 stappen van Zandvoort... en divers meer informatie kunt u vinden op www.strandvoort-actief.nl... www.zandvoort-actief.nl Dus uh, morgenochtend vanaf 10 uur.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 Maken we een stapje naar woensdag. Want dan is het weer tijd voor Filmclub Simon van Kolm. En dan hebben we het over Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein nummertje 5. Film, Filmclub Simon van Kolm nodigt u woensdagavond uit om half acht. Informatie over de Filmclub Simon van Kolm en over de bioscoopagenda... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl Gaan we naar 27 maart, 8 uur s avonds? En dan gaan we weer naar het Zandvoortsmuseum. Zoals gezegd aan de Zwaluwstraat nummertje 1...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 The program. I want you to be mine, into To hold your body close. Take another step into the no man's land.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 Radio, dat dus je meeluistert. En kijkt, en kijk. Kan op uh, wwwzfm livenl Kan je live een uh, kijkje nemen in de studio aan de Torweg Tina? de sing van Ed Sheeran. Goed, de nou, komende uur, ik heb u al uh, uh, gewaarschuwd, of gewaarschuwd gehad, en dit op het feit dat we uh, tussen 4 en 5 gaan praten met Marcel Arends. Want Marcel Arends gaat namelijk een kleine 400 kilometer dwars door Kenia fietsen.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 I knew that.